Dit is Radio 1. Twee dingen, zei je op de altijd? Nee, uh, ja, er zijn twee dingen. Max, maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two things. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Over van Brakel. Goedenavond. Ons uh, tweede onderwerp, ik vertel het u alvast, ons tweede onderwerp streelt de ijdelheid van de Nederlandse man. Hij ligt gevoelig bij Duitse vrouwen. Hij is een gewilde partner. Ik bedenk het niet, het komt uit de koker van de journaliste Annette Bierschol. Ze woont, werkt al jaren in Nederland, is ervaringsdeskundige. Het trefwoord van deze dag, deze woensdag, is Japan. Nederland helpt, haalt geld op, nu in de Amsterdam Arena. Verslaggever Roel Pauw. Roel, um, goedenavond. Goedenavond. Wat is, er, wat is er gebeurd tot nu toe? Tot nu toe hebben we een uh, Benefietconcert uh, gehad. Met uh, een heel divers programma. Dat uh, varieerde van een operazangeres tot een balletdanseres. Tot de toppers Jan Smit, Nick en Simon. En nog van alles daartussenin. Uh, nu is de voetbalwedstrijd aanstaande. De Benefietwedstrijd tussen Ajax en Shimizu S. pulse uit Japan. Een uh, eredivisieclub. De spelers zijn op het veld inmiddels. Onder groot, ja, onder groot gejuich zijn ze binnengekomen net en ze zijn nu bezig met wat rek- en strek-oefeningen. Ik probeer mij door de hoge eerde gasten in de koninklijke loge naar een plek te begeven waar de ontvangst iets beter is. Want het is hier behoorlijk dringend geblazen. Trouwens ook op de tribunes, het is aardig volgelopen. Een uurtje geleden dacht ik nog van, zijn er überhaupt veel kaartjes verkocht? Er waren enorme gaten in de tribune. Maar het is nu gezellig druk. Er zijn 34.000 kaartjes verkocht. En de organisatie van de Arena, die ervaring heeft met dit soort evenement... is bepaald tevreden dat er in zo'n korte tijd zoveel kaartjes zijn verkocht. Nou, je weet het, 5 euro voor dit hele programma, muziek en sport... En dat komt ten goede aan de slachtoffers van de tsunami in Japan. En weet je al ongeveer, hoeveel wat er opgehaald is? Nee, nee dat wordt uh, angstvallig geheim gehouden. Het is uh, de grote klapper uh, om half twaalf. Dan wordt dat bekendgemaakt uh, door de directeur van het Rode Kruis Nederland... Kees Brederveld. Dus ja, daar moeten we nog even op wachten. De Amsterdam Arena. Verslaggever Roelpaal. Twee dingen. Ja... Hoe bied je hulp, hoe doe je dat aan uh, gebieden die zwaar getroffen zijn door natuurrampen? Henk Meijerink, goedenavond. Goedenavond. Bouwkundige van u <kliek> komt in die gebieden hè, waar natuurrampen zijn. Uh, weet, weet u dan ook waar je moet beginnen? Nou, dat is natuurlijk altijd heel moeilijk. Je ziet uh, de eerste beelden, je krijgt de uh, eerste berichten door. Dan weet je dat er inderdaad weer een uh, verschrikkelijke ramp is gebeurd... en er honderdduizenden mensen dakloos zijn... En dan worden dit soort acties gestart, zoals nu ook voor Japan. En, maar als je dus aankomt, daar is er eigenlijk een, een, een, al een uh, coördinatie opgezet... door de Verenigde Naties, die, die dat doen. En, en daar kom je ook eigenlijk als eerste binnen ja. om te kijken... waar met name uh, gebieden getroffen zijn, zwaarst getroffen al, zijn. Als u de beelden uit Japan uh, ziet, <tus> hè, waar denkt u dan als eerste aan... Nou, ik denk aan de eerste aan uh, eigenlijk de tsunami in, uh, in Aceh, Indonesië en Sri Lanka. Die uh, verwoestende beelden die we daar uh, toen de tijd, uh, december 2004, gezien hebben. Uh, ja, dat, dat de, de enorme kracht. He, die zelfs nu zeg maar, ja, beter gefilmd was dan in Aceh. Maar er zijn zulke gigantische krachten, daar, daar valt nauwelijks tegen te bouwen. We gebruiken even de ogen van uh, verslaggever Step Vase... want die, uh, die kwam geregeld in uh, Aceh en ze sprak daar toen met een van de bewoners. Rosita, op weg naar de plek waar haar dorp stond. Het vissersplaatje Alunaga is weggevaagd. Van de ruim 4000 bewoners zijn er nog maar duizend in leven... Al zes maanden wonen ze in deze tent. Om de tijd te doden kookt Rosita elke dag voor de kinderen in het kamp. Zo klonk uh, Step Vaaser toen. Uh, als u dat hoort hè, en u zegt ja, uh, dan is er coördinatie van de VN. Maar de mensen zitten daar als Job op de puinhoop. Waar begin je? Ja, uh, ja wat je ook al in dit korte interviewtje hè, de, hoorde... mensen zetten in tenten of in zeilen en maken tijdelijke huisvesting... totdat er nieuwe plannen gemaakt worden. Hè. Ook die zeilen worden, moeten natuurlijk gedistribueerd worden. Dat is eigenlijk een van de eerste maatregelen als onderkomen. En dan, afhankelijk van de situatie, uh, ga je kijken van... Uh, ja, kunnen mensen terugkomen naar de oorspronkelijke plek waar maar, ze woonden? Wat moet er dan als eerste gebeuren... Uh, als mensen daar zo radeloos, redeloos en redeloos zitten? Uh, nou In de eerste fase gaat het wat ik je dan noemt... life -saving. Dus Dan praat je met name over water, gezondheid... het eerste onderkomen. Uh, en eigenlijk parallel eraan... begin je al gelijk met het plannen van... Weet, terugkeer als dat mogelijk ja. is. En te kijken wat voor onderkomen je dan kunt bieden. Of dat al permanente woningen kunnen zijn... Of Tijdelijke woning, die bijvoorbeeld drie tot vijf jaar meegaan, zodan, zodat het mensen toch terug ja, kunnen, de kunnen. De hele gevangen. infrastructuur is ook weg. Hè? De, bedoel, ja. de wegen zijn totaal verwoest. Hoe krijg je de spullen die uh, leiden tot tijdelijke of wat definitievere huisvesting? Uh, nou wat ik bijvoorbeeld in Japan gezien heb... denk dat die wegen weer, de toegangswegen... snel hersteld zijn. In, in Aceh was dat in twee, drie weken... dat de bruggen, tijdelijke bruggen... waren met name het probleem om die toevoer... over de weg weer op gang te krijgen. En bij zo'n tsunami, wat je eigenlijk ziet... alles wat boven de grond is, is weggevaagd. Maar wat onder de grond is, zit er vaak nog. Dus zowel de wegen, rioleringen... elektriciteit, et cetera. Dus dat soort infrastructuur... is vaak nog wel aanwezig. Wat je toen in Aceh zag, en nu ook weer in Japan... is dat de auto... Autoriteiten, lokaal of landelijk, of ergens in een laag daartussenin zeggen: niet meer terug naar de kust. Je moet hoger gaan zitten. Is dat de eerste oplossing waar u als bouwkundige ook aan denkt? Uh, als, je, als je kijkt naar de verwoestende werking van een tsunami. dan uh, zijn er wel een aantal maatregelen om een buffer of een buffertje op te, op te zetten: een afstand uh, vanaf de zee en dat met mangroven of, of met uh, uh, kokosnootpalmen te, ja. te beplanten. Eh, zodat je zeg maar een parkachtige. Uh, Omgeving krijgt. Ja. Uh, het, het is natuurlijk raadzamer als je heuvels hebt, vlakbij die gebieden ja. en die zijn uh, ja, beschikbaar om, om te herhuisvesten. Ja. Daar wordt het eerst aan gedacht. Ik, dat dag. begrijp ik, hè? de ratio zegt ga hoger zitten, want ja. als dat water weer komt, ben je in ieder geval voor, de, voor een even veilig en kun je weg, heb je tijd. Aan de andere kant, mensen zijn gehecht natuurlijk aan de plek waar ze geboren en getogen zijn, waar ze hun neering hebben. Ja, en dat. dat blijkt ook eigenlijk uit uh, ja, de ervaringen. Of het nou over de transmigratie of over migratie gaat naar Stulmeren. Of ook nu bij Atje dat mensen geherhuisvest zijn. Die nieuwe, die nieuwe plekken waar vaak geen werkgelegenheid is. Hè, die, die, ja, dat zijn eigenlijk dode dorpen. Nieuwe dode dorpen. En mensen ja. moeten gaan toch terug naar waar de werkgelegenheid is. En waar ze ook hun sociaal ja, culturele ja, roots hebben. Maar, maar wat zegt u als u voor die mensen elders uh, woningen gaat bouwen? Tijdelijk of definitief? Uh, hoe hoe hou je daar rekening mee? Met dat ze toch aan een woonomgeving gewend zijn? Ja, ik denk dat het vooral heel erg belangrijk is... dat ja, de slachtoffers in dit geval uh, heel erg betrokken zijn bij het proces. Hè. Vaak het verleden zijn er nogal... En nog steeds gebeurt er, zeg maar, de top-down. Van boven naar beneden wordt gezegd, dit is goed voor jou, dus ga hier maar zitten. Ja. En de mensen worden niet bij betrokken. Zelfs in Italië naar de aardbeving is dat een voorbeeld. Dus vanaf het begin af aan de mensen betrekken bij dat proces... en wat er mogelijk is, en daarin een compromis vinden... Ja. die zowel sociaal en cultureel ja. als functioneel en is. En wat zou een compromis kunnen zijn? Heb je daar een voorbeeld van bij de hand uh, een compromis is bijvoorbeeld. Uh, ja, als je bijvoorbeeld naar Haiti kijkt met de aardbeving. Ja. Hè, dus de complexiteit van de steden. toch een stukje stedelijke verbetering aan te brengen. van drainage. Die, uh, etcetera, dat die stijde gebieden met name. waar mensen nu wonen in die krottenwijken. Ja. dat die beter het water afvoeren. waardoor je minder uh, last van uh, aardverschuivingen ja. hebt en dergelijke. Maar en, mensen zijn niet alleen gehecht aan. Uh de grond waar ze vandaan komen, maar ook aan de mensen naast wie ze woonden. Ja, nou, hoe, hoe los je dat op? Nou, dat, dat gebeurt wel steeds meer en meer. Dat je in zeg maar, die opvangcentra, en dat zie je ook in Japan... dat ze toch proberen de hele dorp of de gemeen, een wijkje of mensen bij elkaar, bij elkaar te houden... Ja, dus dat begint. En daarmee heb je dus ook op een gegeven moment... als je nieuwe plannen gaat maken, heb je ook een groep mensen. En die hebben dan vaak een vertegenwoordiger... die je dan als gesprekspartner hebt in zo'n proces. Dus het is ook handig om mensen die vroeger naast elkaar woonden... in die uh, volstrekte nieuwbouw ook weer in elkaars buurt ja. te zetten. Al was het alleen maar om wat gemakkelijker... voor zover mogelijk dat ja. trauma te verwerken. Ja, ja. Nou ja, dat is zeer zeker het geval. Een ander voorbeeld bijvoorbeeld is, en dat zie je ook in Japan... alleen wordt dat weinig genoemd... is dat natuurlijk een heleboel mensen gaan bij familie, gastgezinnen, zeg maar, uh, ja. wonen nu. Hetzelfde als in Nederland in 1953 uh, na de, de, de watersnood. Uh, waar natuurlijk veel mensen of bij familie of bij andere gastgezinnen ondergebracht. dus het hulp bieden aan die gastgezinnen. Uh, Hè, en aan scholing, die hè, scholen in bepaalde gebieden krijgen natuurlijk extra kinderen. Dat soort ja, meer op de achtergrond uh, uh, activiteiten Die zijn ontzettend belangrijk. Om met name dat, dat sociale uh, ja, die gemeenschap te houden en, ja. en het contact te houden. U, uh, u bent op veel plekken geweest waar rampen geweest zijn. Om daar mensen uh, met uw kennis van bouwkunde uh, weer aan een soort van nieuwe toekomsten te helpen. Kun je verschil maken in veerkrachten uh, van mensen? als het om Haitianen gaat, of bijvoorbeeld Japanners? Nou, ik, ken, ik, ik ben nog wel... We gaan, we een gaan generaliseren. Je, ja, heel erg generaliseren. De, in iedere situatie, ondanks dat er veel overeenkomsten zijn tussen rampen... Eh, zijn er, met name is iedere, iedere ramp uniek. En ik denk, met name in Japan, waar, waar ja, ondanks dat we dan een Westers nan, land noemen... Eh, cultureel een heel andere eh, manier... Van, van werken en ja, en als je bijvoorbeeld in de Volkskrant was, een, een plaatje van uh, na toen in Tokio uh, de chaos waar ze mensen naar huis moesten, stonden ze keurig in de rij te wachten voor bussen en zo, dat is ja, onvoorstelbaar in de meeste andere landen waar ik gezeten heb. Ja. en maar als ik ja, bijvoorbeeld kijk naar uh, Haiti. Daar vond ik, de, zeg maar, dat mensen weer aan de toekomst werkten. Veel sneller dan bijvoorbeeld in indonesië Aceh. Hoe maar komt dat? dat? Puur als buitenstaande. Nou ja. laat, laat, ik... laat uw wijsheid erop los. Nou, ja. Ik weet... <lacht> laat de <te> vinger werken. <lacht> ja, uh, ik denk, in Haiti met name is, de mensen hebben daar 20, 30 jaar in een zeer gewelddadige omgeving. Echt een overlevingscultuur. Politieke instabiliteit. gezeten. Uh, dus de veerkracht en het, het overleven is daar, ja, veel meer normale zaak was dat voor, voor een hele ja. generatie. En dat was uh, en in Acheri tsunami kan als een vreselijke schok. Ja. En wat dat betreft denk ik in Japan waar men als kind al van kind af aan in scholen getraind wordt in rampen. Met name aardbevingen. En de drills, denk denkt dat die, die veerkracht ook ja. sneller zal zijn dan bijvoorbeeld in Indonesië. Durft u een schatting te maken? Uh, als, ik, als ik u vraag wanneer is Japan er weer bovenop? Wanneer zijn die mensen in dat zwaar getroffen noorden er weer bovenop? Ik denk dat er uh, qua huisvesting, dat je dus praat over een termijn van waarschijnlijk een drie tot vijf jaar. Ik weet niet wat er verder nog een grote infrastructuur zeg maar, verwoest is. Ja. Uh, en dat zou wel eens langer kunnen duren. Uh, en zeg maar, wanneer die gemeenschappen weer ja. opgebouwd wordt, ja, dat zou nog wel eens een langer proces kunnen zijn. Met name als er geen herhuisvest wordt, is dat een uh, veel langer proces. Het opvallende is Correet hoeft uh, in tegenstelling tot Haiti niet naar Japan toe te gaan. Nee, de Want kennis en de capaciteit is er het allemaal zelf he? zeer zeker aanwezig. Ja. Ja. Ik dank u zeer, uh, Henk Meijenink, voor uw uitleg en, uh, en, uw, en uw visie op, uh, op rampen. Graag gedaan. Dank wel. Tot half negen, twee dingen. Met Govert van Braco. U weet, onze koningin is op bezoek in Duitsland. Onze koningin ooit gehuurd met Klaus van Amsberg. Het Nederlandse voorstehuis haalt echtgenoten vaak uit, uh, uit uh, het nabuurland... Maar wist u dat uh, Duitse vrouwen graag een Nederlandse man hebben? Ik wist het niet, maar Annette Bissel die er binnenkort een boek over publiceert... <laughs> nu al stilletjes, uh, bijna stilletjes uh, te lachen. Licht, hoorbaar, waar moet je om lachen? Ja, het is, het, het is ook gewoon een leuk onderwerp, en dat is inderdaad ja. zo dat heel veel het niet, uh, niet weten. Veel Nederlanders weten niet Want het dat het zo is. Het is wel inderdaad... een serieus onderwerp, toch? Ja, nou, ja, ja, kom op. Ja, ik ben ook een serieus mens. <coughs> nee, het is, het is ook zo inderdaad. Maar ik moet ook lachen omdat vaak uh, ik dat zie de reactie van, van Nederlandse mannen. Die vinden dat natuurlijk prachtig. Ja, nou, we gaan, we gaan toch eens kijken wat die Nederlandse man heeft waardoor Duitse vrouwen graag met hem zouden willen trouwen. Ben je ervaringsdeskundige? Je hebt ik ben ervaringsdeskundige. Ja, nou vertel. Wat moet ik nu vertellen? Nou, uh, je hebt een Nederlandse man <laughs> ooit uh, ontmoet. Ja, ja, ik ben dus een van die vrouwen uh, uh, die uh, ja, via de liefde hier naartoe is gekomen. Ja. En uh, ja, ik, De liefde bestaat, is, is er niet meer, maar ik ben, ben hier nog steeds. Dus uh, in dit geval kun je zeggen, in Duitsland heb je zo'n spreekwoord dat je zegt de liefde gaat door de maag. In dit geval de liefde van Nederland gaat via de man. Ja, nou, maar goed, daar kun je nog van zeggen, dat kan toeval zijn. Je komt eens ergens en je ontmoet een Nederlandse man... en die bevalt op dat moment... Ja, en uh, dan vraag je dus, je ontmoet natuurlijk andere buitenlandse vrouwen... en natuurlijk ook Duitse vrouwen. En als je dus überhaupt buitenlandse vrouwen vraagt, hoe ben jij hier verzeild? En dan is in, ik denk maar acht van tien gevallen zeggen ze de man, de liefde. Ja. En uh, met name zijn het heel veel Duitse vrouwen die hier naartoe komen. Er zijn dus dubbel zoveel Duitse vrouwen die voor een man komen... dan andersom dat Nederlandse, dat Duits, Nederlandse vrouwen voor een Duitse man zouden kiezen. Dat zou iets kunnen zeggen over de Duitse man. Ik vrees van wel. Dus, uh. Nou, wat, wat mankeert er aan de Duitse man? Ja, ik um, moet het eerlijk toegeven. Ik werd, werd laatst gevraagd: mis je dan niet iets aan de Duitse man? En toen zei ik ja, soms miste ik die heel diepgaande, principiële gesprekken uh, over relaties en hoe zit dat allemaal. En, en emoties, praten ja. over emoties. En uh, op een gegeven moment leerde ik een Duitse man kennen. En ik vond het prachtig. En ik had echt zoiets van heimwee. En ik dacht: oh ja, dat mist ik. Dat heb ik al die jaren gemist. Wat mist je? Naar nou, leuke diepgaande gesprekken, dat je dus bij elkaar zit, een uh, goed glas wijn en dan gaat het hier, nee, alles weer het hoofd. En toen ik het maand de tweede keer ontmoette, dacht ik, uh, Annette, je mist het helemaal niet. Je hebt het één keer gehad. Dat is genoeg voor de volgende 15 jaar. Want jij denkt, oh, kunnen we ook maar een ja. keer gezellig zijn. Kunnen we ook maar een keer lachen. En dat gebeurt in Duitsland te... Ja, Nou ja, jullie in Duitsland halen Rudy Karel notenbenen om te kunnen lachen. Dus ja, ja de lach zit er gewoon niet zo in. Ja, maar, maar... jawel, jawel, jawel. We gaan niet altijd naar de kelder om, om te lachen. Dus, um... Nou, ik moet nou. één ding wil ik even zeggen. Kijk, als ik nu zeg, ja, jullie Nederlander of wij Duitsers... Ja. Dus dat wordt altijd verweten naar cliché. Uh, ik ken natuurlijk andere Duitse mannen. Ik ken trouwens ook uh, Nederlandse mannen die niet leuk en gezellig zijn. maar, hey, um, maar plak eens een paar iets, etiketten op, die Duitse man. Ik wil wel een etiket. Um, uh, ja, dat, dat heb ik um, heel erg bewust uh, correct. Um, hij is wel uh, erg beleefd. Hij kan beter fluiten dan de Nederlandse man. Dat wel. Um, ja, maar maar dat ik, dat hij mist, hij is toch ietsje serieuzer. En ietsje uh, ja, stijver ook eigenlijk. En daar kom ik eigenlijk bij de kern waarom überhaupt wij Duitsers, Nederlanders, uh, zo leuk vinden. Omdat ze dus losser zijn. Hè? Wij zeggen, ja. die, die zijn de lokker. En dat is absoluut iets wat uh, wij minder hebben dan Nederlanders. Dat is absoluut is de, is het het een eigenschap. Is een statusman, een Duitser? Mag je dat uh, zo uh, gewoon generaliserend vertellen? Dat hij op status gesteld is? Nou, een leuke, ja, dikke dat, auto, ja. een beetje rijkdom. Uh. Ja, nou, het is wel, wel zoiets dat bepaalde dingen die zijn status verhogen. Daar hoort de auto bij, daar hoort uh, ook een bepaald soort huis bij. Uh, en nou ja, bij die uh, Nederlandse mannen die ik dus heb leren kennen en. Uh, Um, ja, is dat veel minder. Nou, is gaan... veel minder. Het is, uh... We gaan naar de voordelen van de Nederlandse man. Noem <laughs> er eens een paar. Uh, ja, inderdaad wat ik al zei. Dat, dat gezellige humor. Um, uh, dat, uh, dat lossen. Dat, uh, dat inderdaad ook uh, zelfspot Een behoorlijke portie zelfspot Dat je lachen kunt met elkaar. En wat één voordeel is. Wat dus heel veel, überhaupt, niet alleen de Duitse vrouwen. Mm. Maar ook alle alle andere buitenlandse vrouwen zeggen... waarom ze zo van een Nederlandse man houden, zeggen ze... Nou, hij was het af. Hij doet de vaatwas. En uh, hij, uh, het is absoluut... Hij, hij helpt mij in de, in de huishouding. Ja. En dat is ook zo. Dat is absoluut uh, gelijk geregeld. En, en je hoeft daar niet voor te vechten. Nu hmm. is dat in Duitsland inmiddels... Het is een kwestie van emancipatie, hoor, zou ook, ik zeggen. Ook beter. Maar ik weet dus van vrouwen die uit, uit andere landen komen... die zeggen... Waar mannen meer macho zijn, dat, uh, dat is geweldig. En ja, misschien kun je überhaupt zeggen dat Nederlandse mannen zijn geen machos. zijn. Nee. En Dat, is... dat vind, vind je wel een verademing? Dat kan erg aangenaam zijn, ja. ja. ja. Want net zei je, uh, Duitse mannen fluiten beter. Ah, oh, dat wist ik dat die... <laughs> nee, je zei het, je zei het net. Uh, ja, wij zijn geen wereldkampioen fluiten. Dat, dat is zeker niet zo. Nee, dus want de beste wij... kunstfluiters komen uit Nederland, hoor. Uh, maar uh, als ik... Uh, een spreekt een expert, hoor ik dat? Nou... Uh, nou, Duitse, Duitse mannen zijn zeker absoluut ja. geen, geen meester in, in flirten... maar wel beter en meer dan, dan in Nederland. Daar is toch... Nee. Uh, ja, um, nee. Ik verstond fluiten, maar je zei flirten. Flirten. flirten. flirten. Ik dacht, er staat, staat zo'n Duitse bouwvakker op een, op, uh, op een steiger... en die fluit uh, <laughs> naar de blonde Annette Beersel die langs loopt. <laughs> maar je bedoelt, flirten, ja. Flirten, ja. Ja, ja, ja dat bedoel ik. Ja, ja. oké, okay. en dat, was, dat, dat verstond ik accent, fout. He, die, ja die Ja, ja, je ja je natuurlijk. Nou, dus, maar kijk, dat uh. vinden wij in Nederlanders... dan wel weer charmant, zo'n Duits accent. Ja, dat weet ik. Dat uh, is heb dat, ik, dus, dat, ook? dat heb ik ook begrepen. Want ik heb natuurlijk... Nee, voor, voor mijn boek heb ik dus Nederlandse mannen hmm. gevraagd... nou, vertel eens even, wat vinden jullie... aan ons Duitse vrouwen zo leuk? Ik bedoel, mooier zijn wij echt niet. En toen zeiden ze, nou, de accent is erg charmant. Ja. Dat, dat vinden we leuk en dat... Uh, en uh, ja, ze vinden ons ook dat, uh, toch iets vrouwelijker gekleed uh, dan Nederlandse vrouwen. En ik heb zo mijn vermoeden, daar heb ik nog geen bewijs voor kunnen vinden... dat, kijk, wij Duitse vrouwen zijn ietsje exotischer. Toch buitenlands, maar toch dicht bij huis en eigenlijk toch familie. Ja, want, maar begrijp je Duitse vriendinnen uh, dat je zo hoog opgeeft over de Nederlandse mannen? In Duitsland bedoel je? Ja, ja natuurlijk. Ja. Wat absoluut. zeggen ze dan tegen je? Nou, als ik de kans had gehad, dan had ik ook uh, ingekozen. Mijn schoonzus zei dat laatst nog, nou, als ik een oh. Nederlandse man was tegengekomen, voor die was ik ook gevallen. Dat, dat hoor je inderdaad vaker, omdat ze zeggen, uh, ja, die zijn leuk, die komen heel losjes over en heel relaxed. En dat is iets wat, uh, ik, ja, inderdaad niet alleen Duitse vrouwen, maar ook heel veel ah, ja. andere buitenlandse vrouwen, heel... Uh, en verademing vinden en leuk vinden. Ja, hoe zou het komen dat uh, ons vorstenhuis juist op Duitse mannen valt? Foute mannen, soms. Ja, nou, daar denk ik toch dat ze daar niet op zijn gevallen. Hè? Nee. Juliana is nee, toch nee. volgens mij uh, niet vrijwillig uh, aan Bernhard gekomen... Hè? en Wilhelmina nee, ook niet vrijwillig aan Hendrik. Nee. Wat ik, dat wil ik even zeggen, want aanleiding is natuurlijk... dat Beatrix in Duitsland is voor dit gesprek. Beatrix, denk ik, die is echt voor de Duitse man gevallen... En dat dat echt een grote liefde was. Dat ja. dacht ik dat... Maar dat was misschien toeval dat hij een Duitser was. Uh, hem misschien hem was, was het toeval. Als, het ja. was ook een ontzettend aardige Duitser. En los ja. en met veel humor. En, uh, dus dat snapte ik dan ook weer. Ja, de wordt wel gezegd: die Nederlands-Duitse grens, dat is ook wel een uh, erotische grens. Hè? Ja, ik zeg dat dat is de meest erotische grens. Wat is nou erotisch aan? Nou nee, ja, blijkbaar is dat toch Door de ontzettend overloop, iets erotisch. Ja, je moet maar kijken bij de taalkursussen in uh, Nederlandse taalkursussen in Amsterdam, Rotterdam of zo. Zit voor, voor vrouwen en, en, en uh, meestal Duitsen. Ja, zeg maar even goed. Je viel wel op een Nederlandse man, maar je bent er toch weer mee opgehouden. Ja, maar toch ben ik gebleven. Ja, Oh, je blijft rondkijken, wil je zeggen. Nou, hij is natuurlijk niet alleen één Nederlandse man. Dus nee. dat zijn daar natuurlijk ook ja. niet meer gelukkig maken. Ja, nou, nou, maar het kon zijn dat je uh, van, de, van die aanvankelijke uh, vreugde... om de ontmoeting met de Nederlandse man er ook ontzettend tabak van hebt gekregen. En, uh, het is niet goed afgelopen dat je denkt van... Uh, ja, al die Nederlandse mannen, blah, en de mijne was helemaal... Uh, ja, dat, had kunnen, zijn. Had, dat had kunnen zijn, maar dat was het dus niet. Want op een gegeven moment, dat is helaas zo, hè, elk derde huwelijk uh, strand... En um, uh, nee, daar kon ik zeggen, een individueel geval. Dat da zijn ook altijd twee mensen. En, uh, maar dat had niets daarmee te doen dat, nee. dat het een Nederlandse man was. En uh, nee, dat zijn bepaalde eigenschappen, moet ik ook nog steeds zeggen... Ja, dat, daar hou, ik, daar hou ik erg van, ja, van de ja. Nederlandse mannen. En dan, waar denk je dan in het bijzonder aan? aan dat, weer aan dat goede gesprek? Of, nee, uh, aan gewoon dat goede gesprek, dat was juist een goede diepgaande gesprek. Dat was juist ja, dat een gesprek, dat was de Duitse man. Ja, dat was de Duitse man. <laughs> maar goed, wij, wij um, willen ook nog wel eens een gesprek hebben. Nee, zijn, dat niet macho zijn, daar hou ik hmm. van. Ik hou ervan dat ze mij niet al te serieus nemen. Uh, dat ik hmm. met ze kan lachen. En uh, nou, mag ik dan nog zeggen dat ze meestal door het fietsen... ook hele mooie benen hebben. Door, uh, door het dat, dat rondtrappen het. worden van die uh, ja, uh, gespierde kuitjes. Nou, vind je het mooi? Ja ik, vind, uh, ja, ik vind ze ook goed uitzien, ja. ja dus je kijkt ook naar wielerkoers en zo? Of, uh, nee, dat dus Gaat niet. dat nou weer net een stap te ver? Uh, het maar het is geen straf om, om naar Nederlandse mannen te kijken. Ze zijn lang. En uh, ja, je ziet hier ook veel minder van die mannen met die bierbuiken... En um, ja, dat uh, sportief. Maar stel eens dat uh, uh, als een Duitse man een vrouw leuk vindt... wat doet hij dan? Want dat is dan toch wel bijzonder, begrijp ik. Als een, maar, Duitse, man als een... Duitse man een vrouw leuk vindt... Uh, en hij, hij staat ergens, hoe legt hij contact... Ja, hoe legt die contact? Kijk, dat gaat toch overal hetzelfde? Wil je wat drinken van me? Goh, wat ja, zit je, goed. Wat zit je dat haar zijn mooie zelfde, zelf, zelf, zelf de lijn. Of ja. Wat we wel meer hebben is uh, dat soort van flirten. Ik bedoel dus niet flirten. <lacht> <lacht> Kunstflirten. <lacht> uh, wat ik bedoel is, wat je veel meer hebt zo in het dagelijkse uh, omgaan... zo'n soort blikcontact, uh, zichtcontact... dat je duidelijk maakt... Uh, Hey, ik neem je waar. Ik, ik zie dat jij een leuke man bent, of andersom. Ik zie dat jij een leuke vrouw bent. Die doet niets toe. Dat is een flirt. Hoeft geen doel te hebben. Het is gewoon dat je je prettig voelt. Ja. En in Nederland is flirten heel vaak met één doel: het is versieren. Ja. En daar wordt vaak geen verschil gemaakt. Nee. En, uh, maar ik heb geen. Ik ben te lang weg uit Duitsland om nog te kunnen zeggen... nou, dat is de beste pick up line of zo dat, uh, van, van Duitse mannen voor een vrouw. Nee, dat, uh, dat, zou, dat, nee, dat durf ik niet maar te zou zeggen. Daar zo... ben ik geen expert nee, voor. nee, Maar zou het zo kunnen zijn, als je weer terug bent in Duitsland... dat je zomaar tegen een Duitser aanloopt een echte uh, uh, uh, nieuwe vriend uit Duitsland uh, kunt ontmoeten? Nou ja, dat is een oud, uh, oude Duitse slager. Uh, die Liebe is een zeldzames spiel. Dus dat weet je maar nooit, uh, hoe, hoe het valt en hm. hoe het loopt. Het, het kan ook zijn dat ik morgen uh, een Chinees ja. tegen, uh, tegen het lijf loop. Maar wij van spreken. Um, nou, dat sluit ik natuurlijk ja. niet uit. Absoluut niet. Ze maken, nee. het, het, wel, het opmerkelijke, of het opmerkelijke, in ieder geval is, is het wel zo... dat er altijd Duitse vrouwen in Nederland met Nederlandse mannen zijn getrouwd. En want we hadden hier voor de oorlog al, dat noemden ze Duitse dienstbodussen. En die kregen na de oorlog heel slecht, omdat ze, ja... toen waren ze Duits en moesten ze weer weg hier. Ja, ja, ja. Dus het is wel een bekend verschijnsel. Dat is, dat is een bekend verschijnsel, die Duitse dienstmeisje. Ja. Dat was trouwens ook interessant dat uh, nog in eind van de, um, de 19e eeuw... ...golden die Duitsers, was het dus een beetje twijfelen... ...bij de gegroeid ja. families van Rotterdam en Amsterdam... ...dachten ze, nou, die Duitse vrouwen zijn die dan wel proper genoeg. He? Ze kunnen die wel huh? goed schoonmaken. Oh, dat konden ze wel in de jaren dat 30 in ieder geval. Dat konden ze wel, maar toen was het namelijk zo dat de Nederlandse vrouw... die gold, <coughs> als bijzonder proper en heel ja. schone vrouwen. Komt iemand naast dus je de... zitten als de nieuwslezer? En dat is nog een Nederlandse man. Nede wit <laughs> en die heeft volgens mij ook een vrouw van ver gehaald. Ja, dat klopt. Nou en ik dit. ben ook heel proper. Durf je te zeggen waar die vandaan komt? Zeg? Die komt uit Catalonië, moet ik zeggen. Zie je? Nou, ja. zo gaat dat. Dus die, uh, is, ook is... Voor de, die is dus ook de, één ja. bewijs meer. <laughs> <laughs> nou, je boek komt in de zomer uit. <laughs> ja. En uh, je bent nog het uh, zullen we zeggen. Nog, nog vijf seconden waarom? Of, uh, vijf, vijf seconden te Ja, hebben. meer nou, hebben we niet. Okay. Zal ik je mijn hele Luistert niemand dat ik mijn hele leven kan. <laughs> okay. Goed, Bedankt. Veel geluk op de markt en met je werk. <laughs> Dankjewel. Morgenavond weer twee dingen vanaf acht uur. Margreet Rijntjes. en uh, straks Winfried Bains, BNN. Yeah. <laughs> Ja, het wat gezellig daar in de studio ja, trouwens. Ja, nou goed. Uh, de mooiste vrouw van Nederland, die hebben wij dan zo meteen maar waar weer. Waar komt jouw partner vandaan dan? Um, geen partner, dus dat wordt oh, wel simpel. Nou, ja. zoeken, ik ga zoeken in het buitenland, dat werkt blijkbaar. Anna Drijver, daar had ik het over. Mogelijke partner voor vele mannen, denk ik toch. Gedroomde partner, uh, mooiste vrouw van Nederland, zei ik al. Maar ze heeft naast wat ze alles al heeft gedaan... en kan nu ook nog een rol in een buitenlandse film, een Italiaanse film. En dat spreekt ze dan ook nog heel aardig. Verder, uh, alle bizarre momenten van de zitting vandaag in het proces... Tegen Wilders, en dat waren er nogal wat. En er is voetbal. Tot en hem uh, Real Madrid. En Schalke tegen Inter Milaan. Maar eerst het nieuws natuurlijk. Met die Onno duivene de Wit. Met die Catalaanse vrouw. Radio 1. Het NOS-journaal. De Amerikaanse regering gaat fors korten op de uitgaven. De komende twaalf jaar gaat het om 4000 miljard dollar. Als het aan president Obama ligt. Hij wil daardoor over vier jaar al het begrotingstekort hebben teruggebracht. Tot 2,5%.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 En in de Amsterdam Arena is de Benefietavond voor Japan aan de gang. Er zijn optredens en rond deze tijd begint een wedstrijd tussen Ajax... en de Japanse eredivisieclub Shimizu S-Pals. Van de opbrengst worden medicijnen en dekens gekocht en opvangcentra gebouwd. En dat is nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. BNN Today. Winfried Bajens. Woensdag 13 april, iets na half negen. Het was me dagje wel in het proces tegen PVV-leider Geert Wilders. Crimeverslaggever Malini heeft er de hele dag bij gezeten. En je hoort er zometeen hier. We gaan ook naar de Amsterdam Arena. Daar is de Benefietavond voor Japan bezig. En verder is koningin Beatrix op staatsbezoek in Duitsland. Ze lunchen daar vandaag met Duitse jongeren. En één van die jongeren vertelt zometeen hoe dat was. En ons Joris, die staat bij een voetbalwedstrijd. En dit keer niet op de tribune... Maar uh, bij iemand die ik ken en die speakert bij AZ, dus uh, gewoon vanuit een hokje. En uh, dan zie je een wedstrijd heel anders. Straks meer erover. Uh, nu ranking nieuws. Ja, met nieuws over een plat dat je misleidt. Heel erg allemaal. Verder een, uh, moest de stel organen redden aan ongeluk. Vreemd verhaal is dat. In Utrecht zijn er problemen met de marathon. En op één op dit moment staat het diner. Er zou iets denigrerends in kunnen zitten. Is dat zo gezegd? Dat zeg ik toch net? Lekker sfeertje daar. Oh, yeah. Zometeen, meer na negen uur. Lukie King, dankjewel. Iedere dag hoor je hier in BNN Today wat de dag bekende Nederlanders heeft gebracht. Te beginnen met acteur, slash presentator, slash danser. Hij kan ook alles. Jan Kooijman. Ik word morgen 30 jaar oud. Of beter gezegd, 30 jaar jong. Want tenslotte, om er maar eens een cliché in te gooien. Ben je zo oud als je je voelt? Um, ik voel me geloof ik wel 30. Ik krijg dit jaar ook nog een kind. Dus eigenlijk zou mijn midlife-crisis zwaar moeten beginnen. En moet ik nu helemaal los gaan slaan. Maar het voelt eigenlijk allemaal wel goed. Om nog wat zout in de wond te gooien. zei laatst iemand tegen me dat hij het veel erger voelt om 30 te worden dan 40. Maar hopelijk is bij mij dat dan gewoon andersom. En dat denk ik ook eigenlijk wel. Dus morgen 30 jaar, het is niet anders. Gefeliciteerd ervast. De schrijfster van het boek Finex-vrouwen, Naima al -Bizas. Vandaag zou een belangrijke dag voor me moeten zijn. Een lezing, een comedy, theater, een groot interview in de Telegraaf. Maar om half uur s'nachts stond ik op om keihard op mijn hoofd te vallen. Een hersenschudding. Alles is gecanceld. Iets wat mooi is, kan zomaar verdwijnen. Nou... Wat treurig. Actrice en het Nederlandse sekssymbol Tatjana zie ik dan. Ja jongens, uh, daar ben ik weer. Ik zit bij de kap vandaag. En uh, ja, mijn haar gaat eraf. Ik heb weer bedacht dat ik een heel vlot, uh, kort kapseltje neem. Uh, het is natuurlijk verrassing voor iedereen. Maar ik zou zeggen, laat je verrassen. Volg even de bladen en de media. En dan zie je mij wel verschijnen met een ontzettend jong, vlot kapseltje. De -kapsel. Ja, vreugde en treurnis gaan goed samen vandaag. Um, in Italië zijn ze er ook eindelijk achter dat Anna Drijver een topactrice is. We gaan het zo meteen uitgebreid met Anna daarover hebben. Maar eerst, Anna, even jouw dag van vandaag. Nou, vandaag heb ik voor, uh, act, voor de acteursbelangheidsvereniging vergaderd. En uh, we zijn altijd bezig met goede dingen regelen voor acteurs. En ik heb een uh, outfitje uitgezocht voor morgen om een 3 fm award uit te reiken. En ik heb uh, ja, heel fijn naar de accountant geweest en uh, een beetje mailtjes beantwoord. Dus dat heb ik gedaan. En veel, veel sport uh, de komende anderhalf uur uh, ook van Robert Meder alvast nu. Ja, de Brabantse pijl, daar gaan we mee beginnen. Dat is van vanmiddag. De Belg Philipsje Ber heeft laten zien dat hij een paar dagen voor de Amsterdam Goldrace goed in vorm is. Hij won door Björn Leukemans op de streep te verslaan. Gilbert, vorig jaar winnaar in de Goldrace, reed van peloton naar kopgroep en even later alleen met Leukemans naar de finish. Rabo-renner Bram Tankink zat in die kopgroep en heeft het allemaal zien gebeuren. Ja, ik kwam zo verschrikkelijk rap. Het is er eentje. Ik keek er en hij was al in het wiel. Ja, schrijf het maar op voor de komende zondag, denk ik. Tankink werd uiteindelijk vijfde, Johnny Hogeland werd vierde... en die bellen we straks om tien uur in NOS langs de lijn. Er is ook voetbal, Champions League, Zometeen kwart voor negen... de returns van de kwartfinales, bijvoorbeeld uh, Schalke 0-4 en internationale. Frank Wieland gaat die wedstrijd volgen, vorige week uh, won Schalke met 5-2. Is het nog wel uh, recht te zetten voor Inter, denk je, Frank? Nou, normaal gesproken natuurlijk niet. 5-2 thuis verliezen in een Europa Cup wedstrijd Dan uh, moet je dus vier goals maken in de uitwedstrijd... en helemaal niets om je oren krijgen. Maar? Nou, ja, het zou natuurlijk altijd kunnen. Het is namelijk in de geschiedenis wel eens een keer gebeurd. En de grootste uitoverwinning die Inter ooit haalde uh, in de Champions League... was 5-1 bij Valencia. Dat is ook geen slechte tegenstander. In 2004 was dat. In deze wedstrijd zou dat voldoende zijn. Je mag geen tegengoals krijgen. Eigenlijk... En je moet zelf snel natuurlijk twee keer scoren. Sneijder doet mee, want Iter staat wel gewoon in de sterkst mogelijke opstelling. Ze gaan er dus vol voor in uh, Gelsenkierigen tegen uh, hier Sneijder doet gewoon mee. Lucio staat weer centraal in de verdediging. Hij komt terug van een schorsing. Nakatomo, de Japanner staat in de basis. Cambiasso en Kifu zijn er niet bij. Cambiasso zit op de bank. Kifou is geschorst en bij Schalke, daar doet Huntelaar niet mee. Die is geblesseerd, die zit wel op de tribune. Farfan is geschorst, ander licht Nederlands tintje in de, de wedstrijd natuurlijk. Maar goed, hij is er vandaag dus ook niet bij, hij zit ook op de tribune. En Centraal achterin is terug met gebroken neus en dus een maskerspelend met Zelder. Die mensen moeten het gaan doen. En ook Schalke speelt in zijn sterkst mogelijke opstelling. Kortom, beide ploegen nemen deze wedstrijd bloedserieus. Maar het moet om te beginnen maar eens 4-0 worden voor Inter. Geef het ze te doen. En die houtkamp kijkt naar Tottenham Hotspur Real Madrid. En die uh, real won met maar liefst 4-0. Kan er spannend worden. Ja, hier kijken ze ook naar andere mogelijkheden die er ooit in het verleden zijn gebeurd. Deportivo La Coruña bijvoorbeeld in 2004, kwartfinale Champions League, uitverliezen bij AC Milan met 4-1 en dan thuis met 4-0 winnen. Dat is het grootste verschil in de Champions League dat ooit, waar Frank het net al over had, overkomen is door een club. Ja, het wordt heel moeilijk. Crouch is er niet bij bij de Spurs, daar speelt Pavlyuchenko in de spits. Rafael van der Vaart doet mee, dat is altijd leuk. En aan de andere kant bij Real Madrid, dat overigens net als... De, de Spurs een Nederlandse tegenstander had in de poolfase. De Spurs hadden Twente. 4-1 en 3-3. En uh, Real Madrid speelde met Ajax. 2-0 en 4-0. Winst voor de Madrilenen. En Real Madrid speelt niet met, het, uh, uh, met een minder helftal, hoor. Want gewoon Cristiano Ronaldo in de basis. Emmanuel Adebayor. Die twee keer scoorde uh, in de thuiswedstrijd van Real Madrid. Gewoon allemaal in de basis. Het zal misschien een beetje inhouden worden. Omdat komend weekend ook nog Barcelona voor de competitie op het programma staat. Maar... Uh, echt spannend, verwacht ik niet. Of de speurs moeten echt lekker snel gaan scoren. Aftrap van beide wedstrijden om kwart voor negen. We zijn er live bij hier op één. De ontknoping om tien uur in Langs Lijn. Robert je dankjewel. Dit is Radio 1. BNN Today. Koningin Beatrix is samen met prins Willem-Alexander en prinses Maxima op staatsbezoek in Duitsland. De laatste keer dat ze daar officieel op staatsbezoek was, heette het land nog West-Duitsland. Dat was namelijk in 1982. Koningin Beatrix wilde daarom weten hoe het nu is in Duitsland zonder de muur. En daarom stond er vandaag een lunch op het programma. De koningin lunchte met Duitse jongeren die rond de val van de muur, dus rond 1990, geboren zijn. Eén van de jongeren is de 21-jarige Jocelyn. Ze zat vandaag dus aan tafel te lunchen met koningin Beatrix, onze koningin. En zat ze naast de koningin? Nee, maar bijna. Wij zaten aan een ronde tafel. Ik zat bijna tegenover haar. En hoe was het om met een koningin te lunchen? Ik ben helemaal onder de indruk. Ze is een vriendelijke vrouw. Heel leuk en grappig. Je hebt niet het idee dat ze koningin is. Een aardige, oudere vrouw. Ze was zo normaal. Een nette, oudere dame. En ook, wie gezegd, totaal witzig. Er ging een schaal met broodjes rond, die je met een tang kon pakken. Maar de koningin zei: Ach, dat kan ook met de handen. Ja, toch ook wel spannend zo'n lunch. Hoe bereid je eigenlijk voor? We waren. We hadden een workshop in de Nederlandse ambassade. Hoe gedraag je je in aanwezigheid van de koningin? We leerden de tafeletiketten en bijvoorbeeld wat de witte wijnglazen waren. En ga zo maar door. Ja, dat is dat glaas voor wijn, of dat is die enzovoort. Niet onbelangrijk bij dit soort gebeurtenissen, wat trek je aan? De anderen hadden een spijkerbroek en t-shirt aan. Ik wilde een beetje ziek zijn. Ik droeg een zwart colbertje en een blouse en een pantalon. Een cardigan, zo'n zonne-fijnere Oké, oké. En de koningin, wat had zij aan? Die Ze droeg hoge hakken, dat vond ik heel cool. Ze droeg een blauwe blouse en een chique grote hoed. Een blauw. Het gesprek ging natuurlijk over de zogenaamde generatie 90, dus over jou en de anderen die rond de val van de muur zijn geboren. Wat heb je eigenlijk met de koningin besproken? Ja, ze vroeg ons of onze generatie nog steeds bezig is met de muur. Of we ons geïntegreerd voelen en of we ons meer Berlijner, Duitser of Europeaan voelen. Als ik op vakantie ben, dan zeg ik altijd Berlijner, maar ik voel me ook Duitser en Europeaan. ik kom, zeg ik meestal dat ik Berlinerin ben. Heb je tot slot nog iets bijzonders tegen haar gezegd? Ik, heb hier, ik heb hier sogar gezegd? ik heb haar gezegd dat ik het leuk vind dat ze zo los en normaal is. En dat het een leuke lunch was. Dat ze toch zo lokker is en dat toch zo lustig is. Dat heb ik je ook gezegd, dat ze mij gefreut had. Ja, dat kunnen toch niet veel mensen zeggen. Eten met de koningin. Lunchen in dit geval. Anna Drijver zometeen over haar nieuwe rol in een film... en haar eerste buitenlandse rol... Italiaans gelijk en ze zit as we speak te blokken op haar uh, woordjes Italiaans. Maar eerst Travis met Why Does It Always Rain On Me? Er zijn van die mensen dat je denkt, kan het ook nog een uh, ontje minder? Ze is een van uh, Nederlands mooiste vrouwen, durf ik wel te zeggen. Speelde in verschillende grote Nederlandse films. De hoofdrol zelfs, zoals in Komt de vrouw bij de dokter, Bride Flight. Schitterde net nog in de NCRV-serie Levenslied. Uh, was een van de populaire kandidaten uit Wie is de Mol, niet te vergeten van dit jaar. Oh en och, tussendoor schreef ze ook nog even een roman. Wat natuurlijk weer naar meer smaakt. En dus is ze nu bezig met haar tweede roman... En als je dan toch nog bezig bent, oh ja, ook nog even haar eerste buitenlandse filmrol pakken. Anna Drijver, goedenavond. Hey, goedenavond. Wauw, het klinkt wat mooi, hè? Ja, ja lachen oh, maar. Oh, dingen. Jeetje. Voor onze ja. uh, stervelingen is dat minder leuk om te horen, zo'n uh, opzorging. <laughs> ja, ja. ja, het is allemaal waar. Het klopt allemaal. Ja, en als je dat dan optelt en dat onder elkaar ziet en zoals jij het nu hoort, dan moet je een gelukkig mens wezen. Ja, nee, ik ben heel blij. Ik ben echt uh, het laatste jaar echt leuke dingen mogen doen. En, uh, van de zomer was het heel druk, maar toen heb ik dus Belliger een hele spannende serie op mogen nemen en Loft en, en mijn boek geschreven en zo. Dus het zijn uh, allemaal hele, hele leuke dingen. En nu eerste, <laughs> je eerste buitenlandse rol. Je speelt uh, yeah. Eva Gardner in de Italiaanse film Il Nostro Amico Walter. Zeg ik dat goed in het Italiaans? Sí, sí. Ja, heel goed. Het is, uh, het is My Dear Friend Walter in het Engels. Mm -hmm. Maar het is echt een Italiaanse film over Walter Chiari. En dat was een soort na nou, een soort Toon Hermans en een soort Jacques Bril en een soort Rutger Hauer en alles in één van uh, Italië in de jaren 50 en 60. Uh, hele ja, een grote bekende acteur, ster daar. Ja. En um, uh, ze gaan zijn leven verfilmen. En een tijdje had hij ook een, een affaire met Eva Gardner. Ja. Dus hij, zij kwam naar Rome en ze, een, uh, ze deden een, een film waar hij een klein rolletje in had en zij, hij was echt een grote ster. En uhm, toen is eigenlijk een romance begonnen en in het echt heeft het iets van zeven jaar geduurd. Maar uhm, in de film is dat iets ingekort en uh, die rol mag ik gaan spelen. Moet je dan ook in het Italiaans? Uh, ja, en moet je ook een uh, aantal zinnen in het Italiaans doen, dus vermoed ik. Ja, ik moet uh, gewoon eigenlijk alles in het Italiaans uh, spelen. Al mijn scènes zijn gewoon in het Italiaans. Hoe staat het daarmee? Nou, het gaat best goed. Het gaat wel goed. Het is heel fijn, dat, dat script, dat, dat ken ik allemaal wel. Ja. En ik kan, wel, ja, ik kan het allemaal wel verstaan. Maar als ik moet praten, moet ik gewoon iets langer nadenken van... Oh, is het dan mannelijk of een vrouwelijk woord? Dus ik, ik zou waarschijnlijk een beetje van... Uh, de boek en, uh, en, en de huis en zo dat zou ik af en toe wel uh, verkeerd doen de lidwoorden en zo ja, ja, ja. maar uh, verder uh, nou ik vind het wel een hele mooie taal ik kan er wel van genieten even kijken of je iets met uh, je tegenspeler kan althans taaltechnisch in dit geval um, je tegenspeler heet Alessio Boni, luister even mee Maxine de Winter oh. eh, vabbè well, è eh, questa bomba interiore in esplosa per un senso di colpa enorme si sente... En toen is ja, het een keer refjoren. Ik publiek per een motief, het motief was daar compleet aan. Dat stond dingen helemaal moet ik zeggen. Er een aantal explosies en een publiek persoon, maar ik verstond het niet echt. Ik kon het niet allemaal helemaal verstaan eigenlijk. Ja, het is natuurlijk geen makkelijke taal. Dat is dus gewoon blokken nee. voor jou. Maar waar had hij het over? We nou, hebben meerdere mensen naar laten luisteren... die allemaal dachten dat ze Italiaans konden... en die hadden er ook allemaal moeite mee. Dus ja, als, het is geruststelling een geruststelling voor jou misschien. En hoe komt dan Anna ja. Drijver bij een Italiaans project terecht? waren ja, niet maar Amerikaans had, of Engels. Ja, precies. Het is, het, is, het is helemaal niet logisch, hoor. Het is aan de geen kant logisch. Maar ik had vorig jaar een gedaan voor een andere uh, Italiaanse film. Daar nee. zochten ze Nederlandse actrices voor. En toen uh, had ik daar waren ze eigenlijk al geïnteresseerd. Maar toen dat project kon ik überhaupt niet gaan doen. Dus dat was uh, eigenlijk. Daar kenden ze me al wel van. Daar hadden ze me al wel gezien. En um, nu had die regisseur dus een, een Eva Gardner nodig. En toen zagen ze een foto van mij in uh, Mijn kostuum en mijn haar van Bright Flight. En dat was. Dat viel in 1953. En dit is ja. ook rond die tijd. Iets later. Toen zag ik helemaal er zo uit. En toen zei die regisseur. Die wees in die foto en zei. Die wil ik hebben. Ja. Er zijn mensen die haar uh, niet gelijk weten over wie we het hebben. Als het over Eva Gardner hebt, wel wereldberoemd Natuurlijk, laten we even luisteren naar een fragmentje van De Diva. Uh, uit een van haar bekendste films, Mogambo. En daar kreeg ze ook een oh, ja. Oscar-nominatie voor. Luister even mee. Ja. Why don't we have some music? The savage breasts. Do you play, Miss Kelly? No, but you can pump if you feel strong enough. Oh, I see it's one of those. Yes. <laughs> Coming through the rye. That's a bit of home. <laughs> Are you in good voice, Miss Kelly? No, but I feel like singing. you're forth yes, sir. Ja, uit de Filmogambo dus was dit, Eva Gardner. En speelde met veel melden ja. als Clark Gable, uh, Grace Kelly, Richard Humphrey Burton, Greg, ja. iedereen. Ja, ja. Wat voor en, vrouw was het? Had, nou, een heel, uh, ja, echt, echt een seksbom. Een hele mooie, mooie Hollywoodster van de van het, uh, ja, het soort wat Liz Taylor en, en, en al die uh, ja in in in die tijdperken. Mm -hmm. Maar ze had ook een heel opvliegend karakter en had eigenlijk ook nooit om dat sterrendom gevraagd. Ze is gewoon uit een heel arm gezin en ze is eigenlijk gewoon opeens ontdekt. Maar ze heeft ook nooit een, een opleiding gehad of zo. Ze, is gewoon, uh, ze heeft een contract, contract gekregen bij MGM en ze was opeens een ster. Maar ze heeft eigenlijk nooit echt leren acteren en daar ook eigenlijk nooit echt bewust voor gekozen. Nee. Um, wat haar ook een beetje ongelukkig maakte. Ze heeft heel veel gedronken en een aantal huwelijken gehad. Eentje met uh, Mickey Rooney als eerste en daarna Artie Shaw. Er was een een jazzbandleider en daarna met uh, Frank Sinatra. Ja. Maar het zijn oh, ook dames die waren grote actrices ook vooral... en met name, om, je zei net al, seksbom... maar vooral omdat ze prachtige dames waren en ook heel goed konden acteren. Um, inspireert je dat? Nou ja, nou, zo zie ik mezelf niet echt. Maar ik vind wel die tijd wel heel mooi. En ik vind het ook wel mooi dat er oog is voor uh, ja, gewoon hoe de, de kleding en de make-up... en de belichting, die stijl en zo. Dat, dat, dat vind ik allemaal wel heel mooi in die tijd... Dat vind ik absoluut inspirerend, ja. ja. En aan het dranken, want het, uh, dat helpt blijkbaar. Ja, we moeten goed indrinken voor deze rol. Nee hoor, nee, helemaal niet. Ik, uh, <laughs> ik drink zelf ook, maar het lijkt me echt heel terug om als eerste wat je als je wakker wordt, uh, om dan als eerste naar de drank te grijpen. <laughs> heel veel succes met de opnames van de film aan het drijven. Dankjewel. Dankjewel. Ja, dankjewel. Hij wordt uh, druk gevoetbald in de Champions League. We gaan uh, naar Frank Wilaert. en die kijkt naar Schalke Inter Milaan. Zeven minuten onderweg, het is nog 0-0. Zaak voor Inter natuurlijk om vlot een goal te maken. Om in ieder geval het idee te hebben dat je onderweg bent om die enorme achterstand... die 5-2 achterstand opgelopen, no nota bene in Italië, om dat weer een beetje goed te maken. Nu Schalke in de aanval, draait wat weg. Schalke wat omzichtig aanvallend, maar de ploeg kan niet anders, zegt de, de coach Ralf uh, Ranjiek. En dus moeten ze wel naar voren toe spelen, want een muur opbouwen, daar zijn wij niet zo goed in, erkende de coach van de ploeg uit Kelsenkirchen. En aanvallen op dit moment lukt ook niet zo. Het is uiteindelijk Uchida die de bal over de zijlijn heen schiet. En dus kan Inter de bal gaan ingooien. Eén van de twee Japanners staan toevallig richt tegenover elkaar. Nagatomo aan de kant van Inter en Uchida aan de kant van Schalke. Inter inmiddels probeert te weer op te bouwen. Dat doen ze over de rechterkant van het veld. Daar doen ze dat het liefste natuurlijk via Maikon, de rechtsback. Die en zijn tegenstander in de loop kan passeren en ook een aardige paas in huis heeft. Maar nu even niet, want de bal richting Milito komt bepaald niet aan. Die vliegt daar een metertje of tien overheen. En gek genoeg, we kijken even naar Ralf Ranjik. Die zit toch redelijk gespannen lijkt het op de bank met een 5-2 voorsprong in de openingsfase van de wedstrijd waarin Schalke zo duidelijk niks te vrezen heeft in de beginfase van Inter. Eén schot op doel hebben we gezien van Schneider. En die werd rustig opgeraapt door Neuer. Dat zijn de feiten uit de openingsfase van Inter tegen Schalke in Duitsland. Gaan we gelijk even naar die andere wedstrijd. Tottenham tegen Real Madrid en die houtkamp. Ja, leuke opening. Staat nog op 0-0. Gareth Bale met weer een voorzet vanaf de zijkant. En die bal wordt moeizaam door Casillas weggewerkt 0-0 de stand. Uh, hele leuke wedstrijd met Kansen. De eerste kans was voor Real Madrid. Via Eussel die nu aan de bal is. En de bal de diepte in speelt. En daar komt de tweede kans. Adebayor speelt de bal voor. Maar speelt hem achter de meegelopen spits van Real Madrid. De andere spits. En zo Ronaldo kan niet in balbezit komen. Esso Ecotto die linksback speelt bij Tottenham. Broertje overigens van uh, Mathieu, die ooit bij Willem II speelde. Maar dat is een heel ander verhaal. Hij uh, die, sorry, kon de bal oppikken. Leuke wedstrijd tot nu toe. Maar Tottenham moet hij minimaal vier keer scoren. En dan mag Real niet scoren. En dat uh, lijkt me toch een bijna onmogelijke zaak. Want de eerste negen minuten zitten er alweer op. De eerste stormloop is geweest. Het staat nog altijd 0-0. Na negen minuten spelen. BNN Today. Zometeen gaan we ook nog even naar de arena, want daar is natuurlijk de benefietavond voor Japan bezig. Trouwen in het buitenland, uh, dat kan. Velen vele vinden dat ook heel erg leuk. En uiteraard deed onze Floortje dat ook alleen. Floortje Dessing is zo en vertelt erover. Wil je meekijken, dat kan via pnntoday.nl. Maar eerst de dag van onze Joris. Joris Keugel. ...bij iemand. Ja. Nou, volgens mij, en hoort u dat ook, iedereen gaat er even mis, maar we gaan even kijken. We gaan Joris uh, zijn bijdrage nog even terughalen en nog een keer luisteren. Dit is de dag van Joris Geur. Nou, dat was hem nog niet. Maar wie zoekt, zal vinden, zeg ik altijd maar. Er wordt druk gezocht. We horen ondertussen nog wel een voetbalwedstrijd, maar dat is Japan, denk ik. Dan ben je de fiet, gaan we straks zitten. Heb je ooit bij iemand in een hokje gezeten die spiekert bij een eredivisiewedstrijd? Nou, ik niet. Ik heb een heleboel wedstrijden gezien. Maar... Uh... Het leek me gewoon wel leuk, want uh, ik sprak iemand onlangs die ik van jaren geleden kende. En die doet dat bij AZ. En toen zei hij van kom gewoon een keer gezellig langs. Dan mag je erbij komen zitten. Nou, zo'n aanbod, dat sla je natuurlijk niet af. Bijna half negen in Alkmaar. Dames en heren, van welkom hier in het Afas Stadion voor de wedstrijd van de Veldkamp. Ik had het idee van nou we komen zo meteen gewoon lekker in in het midden te zitten, maar we zitten ergens hoog aan de zijkant... maar wel met allemaal geavanceerde apparatuur om je heen. Hè? Hoog, hoog en droog en ja, we hebben een heel goed uitzicht. We zitten een beetje schuin op het veld, je kunt alles goed overzien. Weer zenuwachtig, net zoals de spelers. Gezonde spanning zit er altijd wel in, jou. Ja. Je moet je een beetje oppeppen voor zo'n wedstrijd. Dan nu, dames en heren, de opstelling van ons AZ. De doelman, hij is hier weer. We terug naar 22, Sergio Romero. Nu gaan we proberen die, die tendens erin te krijgen in het stadion. Nou, iedereen gaat kijk, vlaggetjes gaan komen daar zo rechts. De harken, mensen gaan klappen. Dit is wel leuk hè? Leuk hè? Ja, zeker. Dit is wel. ook een beetje een, uh, ja, een hobby voor volwassen mannen. Ja, laat het maar los. Hier in de kamer wordt het zijn doorgegeven dat de spelers het veld opkomen. Maar waar haal je nou je info vandaan? Nou, je hoort, we hebben radio 1 opstaan, we kunnen we meeluisteren.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 Ja, je krijgt een kostenvergoeding. Uh, het, het is meer omdat het heel erg leuk is. Het is meer dan een hobby is het, een het is een soort uitlaatklep. Uh, leuke toontjes bedenken voor de spelers. Ook wel proberen om de tegenstanders een beetje uit de balans te krijgen. Ik of het moet idee hebben van ze staan al 1-0 voor als ze hier voor de wedstrijd gaan beginnen. Er heeft iemand Hens gemaakt bij NAC, dus AZ. Die krijgt een penalty. Doelpuntenmakers is nummer 20. Rasmus Elm. Allemaal korte tunes voor al die spelers als we een input hebben gemaakt. Ja, we hebben voor de, de meeste spelers, voor de meeste spitsen of voorhoederspelers hebben eigen tunes. Maar gratis aan de pelle, dan draaien we deze. Wel is een Italiaan. Is een Italiaan. Dat is ik zomaar. <laughs> ik zou best eigenlijk wel wat willen zeggen door de microfoon. En wat zou je willen zeggen dan? Uh, nou, het aantal toeschouwers bijvoorbeeld. Juist, mag jij zeggen. Het aantal toeschouwers vanavond is... 16.513. Ik denk natuurlijk, waar ken ik die stem wel? Maar het is een hele bekende stem. BNN is hier ook in het stadion vanavond. M'n zat weer... Uh... Ongeveer in mijn mond. Maar toch spannend. Terwijl ik dit helemaal niet moeilijk vind om verslaggevend te doen. Zo deze wedstrijd in een 1 eindslag. einde Maar Mark, weet je wat ik het leukste vond vanavond? Hier zitten. Ja, hè? Vond het gezellig? De wedstrijd vond ik echt helemaal niks. Ik vond dat ook.